podcasten. Met een podcast kun je telkens media online zetten en als iemand zich dan abonneert op jouw podcast, krijgt deze persoon altijd de laatste updates die jij er dan online hebt gezet. Podcast komt van de woorden iPod en Broadcast, wat uitzenden betekent. Er zijn twee soorten podcasts. Je hebt een feed van audiobestanden, dit is een reeks van radioprogramma's en je hebt een verbeterde podcast waar je bij afbeeldingen en dergelijke, met de opnames zijn op opgenomen. Dus dat je geluid onder een schermvideo hebt. RSS feeds. RSS feeds zijn korte beschrijvingen van een bericht van bijvoorbeeld een krant en daarbij een link naar het volledige bericht. Dit kan je doen in speciale programma's. En podcasten doet ongeveer hetzelfde. Voor podcasten heb je software nodig die ze verzamelt. Voorbeeld, voorbeelden hiervan zijn iTunes, Juice of iPodder X. Maar om je te abonneren is natuurlijk alles wat je nodig hebt: een bruikbare iPod, iPad, iPhone of Mac.